Nieuws van 8 uur. Jan van der Putten, na na weken van onderhandelingen... is de coalitie in België het eens geworden over de begroting en over hervormingen. Er wordt ongeveer 3 miljard euro bezuinigd. De regeringspartijen konden het niet eens worden... over onder meer een extra belasting op aandelen. Er is nu een akkoord waarin de grootste knelpunten niet zijn meegenomen. Een volledig nieuw vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en guerrillabeweging FARC is niet aan de orde. De Nederlandse Tanja Nijmeijer, die voor de FARC heeft onderhandeld, zei in Nieuwsuur dat het bestaande akkoord wel kan worden aangepast. In een referendum wees een meerderheid van de Colombianen de vredesovereenkomst af. De Barchaussee heeft in het havengebied van Rotterdam tien Albanese ontdekt in de koelruimte van een vrachtwagen. Ze zaten verstopt tussen een lading fruit en wilden met de boot naar Engeland. De chauffeur van de vrachtwagen, een Roemeen, is gearresteerd. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Een aantal belangrijke geldschieters van de Republikeinse Partij roept de partijleiding op om Donald Trump te laten vallen. Ze zijn bang dat alle schandalen rond de presidentskandidaat de partij blijvend zullen beschadigen. In vergelijking met de vorige verkiezingen is het bedrag aan giften aan de Republikeinen met een kwart gedaald. Bij een grote politieactie in Maastricht zijn gisteravond vier mensen aangehouden. Tientallen agenten en ME'ers deden een inval op een feest waar enkele verdachten rondliepen. De politie wilde hen eerder deze week aanhouden na een melding van huiselijk geweld. Maar een grote groep mensen werd zo agressief dat de politie zich terugtrok. Er worden steeds minder nieuwe auto's verkocht, maar de verkoop van tweedehands auto's blijft groeien, meldt het CBS. En daardoor steeg de totale autoverkoop in de eerste negen maanden van het jaar met ruim 3 Van de 1,7 miljoen auto's die de afgelopen periode werden verkocht waren 1,5 miljoen tweedehands. Het weer, de regen trekt weg, van het zuiden uit breekt de zon door en het wordt 14 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig, 17 tot 20 graden. Na het weekende wordt het wisselvallig.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 Alles komt samen op dit moment. echt Geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Mooi, ja, prachtig. Dag. Goedemorgen. Toebak leeft op de radio. Vijf minuten over acht. En de vraag is natuurlijk altijd weer op deze. toch een beetje donker, druilige zaterdag. Morgen, wie is er niet? Ja, ik kan beter vragen wie is er wel. Dat ben ik. Ja, vandaag uh, sta ik even al heen. Blijkbaar, ik uh, had begrepen dat we helemaal weer compleet zouden zijn. Dat is nog niet gebeurd. Het kan zijn dat ze natuurlijk allemaal binnen binnendruppelen, zoals het buiten ook druppelt. Het regent... En, uh, dat is een reden genoeg om gewoon de radio aan te laten staan... en gewoon lekker te genieten van wat wij allemaal gaan presenteren natuurlijk. Althans, ik denk dat de rest wel komt natuurlijk. Het is een dag... Uh, na, ja, het is een beetje een afsluiten van we een week vol gebeurtenissen natuurlijk. Gisteren allemaal weer het nieuws zitten kijken natuurlijk. En uh, wat me dan weer opvalt over Geert Wilders... is natuurlijk ook een proces tegen hem, tegen het feit dat hij dat over die minder, minder... Uh, uh, uitspraken die hij heeft gedaan, over die Marokkanen natuurlijk... En uh, nu komt het, is er dus een grens bereikt. Ik zat er al een paar maanden op te wachten. En ik denk, nu is het dus zover. Ja, er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. En die gelden naar de mening van het OM, ook voor politici. Ja. En het is goed om te weten waar die liggen. Ja, er zijn dus, het is klaar dus. Je kan niet alles meer roepen. Want als je iets erop wat chockerend is of wat aanzet toch geweld of opruiing, nou dan kan je daarvoor veroordeeld worden. Ik vond het nog, nog even één keer. Ja, er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Ja, oké. Okay. Nou, Geert wilde zei op zijn of zijn Twitter-account... zeg ik, wat hij heeft geen internet-account, maar de Twitter-account zei dit... De PVV-leider zelf tweeten, vervolgd voor wat miljoenen mensen vinden. Politiek proces. Pleur op. Uh, wacht Ach. even, maar als iedereen dat vindt, mag het dan ook... Is het, dan, is het dan ook goed als iedereen dat vindt, en iedereen denkt? Dan is het toch niet altijd goed. Goedemorgen, dan zijn we allemaal racistisch de, ja, en zo, ja, discriminerend. Ja, dus, en dan mogen dus, we ook allemaal pleur opzeggen. Ja, dus ik bedoel, oké, okay, het is wel een draaiing. Dus de, deze rechtszaak is best wel belangrijk, volgens mij. Voor de vrijheid van meningsuiting, dat is dus een beetje klaar. Goed, goedemorgen, fijn dat u bent aangeschoven. Ja, dankjewel. Ik denk, uh, ik zal toch niet voor het eerst in mijn leven hier alleen staan. Nee, ik voor het eerste in je leven. Je ja, hebt het heel lang ik, alleen gedaan. Ik toch? heb het heel lang alleen gedaan. Dat is ja. echt voor mij al... Uh, 15 ah, Daar wil je niet meer naar terug, hè? Gewoon. Nee, dat was zo'n ongezellige periode wel, eenzaam, in mijn leven. Ja. Echt wel. Ja, ik zie nog aan je ogen dat stille verdriet. Ja, ik, ik, oh. Oh, ik wil er niet aan terugdenken. <laughs> ik heb een afgesloten periode. Oh. Uh, heb jij nog iets gehoord van onze jeugdafdeling? Nee, ik heb wel gezien dat hij weer een nieuwe liefde heeft. Hé! Hey. Weer. Ja, we, we kunnen ze niet meer bijhouden. Sorry, maar goedemorgen, Mark. Ja, goedemorgen. Vandaag maar, ik afstandsje. ben ik erg nieuwsgierig ja. als ze weer glorious is. a man muziek uit Zweden. Erik John, uh, André Johnson. Daar komt dat tweede vandaan. En, uh, uh, ja, hij, het is een beetje stil rond hem geweest. In 2007 probeerde hij nog mee, uh, mee te doen met het Eurosong Festival. Maar hij kwam niet door de voorselectie. En, en dit is een enige, enige hele grote hit die hij had. En dat is ook alweer in 2000 en... Uh, nee, 1999. Ja, klopt. Ik loop alweer op de zaken vooruit. Nee, pas een jaar later. Nee, uh, 1999 had hij een grote hit met dit Glorious. Het is de zaterdagmorgen, 10 minuten over acht. En we kijken allemaal even in de kranten. Ik heb straks onder andere weer wat nieuwe muziek. Onder andere nieuwe muziek, uh, muziek van uh, Bad Heart. En ik zie hier ook nog iets staan van Kings of Leon. die hebben een nieuw album uit. En ik zie je alweer op de Nieuwpunt... Uh, nu, uh, uh, Nu, punt... NL? NL? Wat zie je? Zie ik iets over Gulen? Hij uh, ja, worden aangezet op grote donaties. Dat is wel. als je daar aanhanger van bent... dan moet je dus een groot gedeelte van je geld overmaken... naar goede doelen. En dat moet dan nog vrijwillig gaan, maar dat schijnt dus niet altijd... even ja, vrijwillig te gaan. ze zouden slechts een deel van het geld krijgen, dit stukje. Ja, en dat, dat is, dat gaat, precies. En dat geld gaat dan niet helemaal naar goede doelen, blijkt nu weer het verhaal te zijn. Dus eindelijk komen er ook negatieve verhalen over deze Gulen-aanhangers. Oh. Want die kwamen, die, die, ja, kwamen er altijd wel heel goed uit de bus. Maar het zijn, alle twee zijn het wel redelijk extremisten. Als ik het mag, als ik het mag geloven. Allemaal. Goed. Als ze willen een, een, een, dat je dan een zo groot mogelijke Himmet. Dat is een religieuze donatie schenkt. Yeah. En, uh, maar het staat wel in de Koran ook. Hè, van je moet vijf keer bidden. Maar je moet ook 10% van je, van je inkomen aan de kerk geven, zeg maar. Okay. Of aan de moskee. Ja. Mag je, dat klinkt leuk. aan de moskee. Die gaan, die gaan allemaal dicht. Hè, anders dan is GPS. Uh, nee, aan de SGP... Ja, maar het mooie is dus wel dat, hij, heet Fethullah Gulen, hij ja? is 75. Hij predikt dus een gematigd islam. Ja, dat werd, dus, uh... dat werd altijd gezegd. Maar op internet kan je dan weer filmpjes vinden... die dan toch net iets anders beweren, geloof ik En hij heeft samen met Erdogan, heeft hij de Turkije een beetje opgezet, hè. Ja. En ze hebben zelf allerlei mensen op allerlei plekken neergezet. En nu gaat Erdogan die mensen er allemaal weer wegtrekken. Dus hoe het nou precies in elkaar zit, is, zou is er nooit achterkomen, volgens mij. Het is, uh, ja... Ik geloof ja. niet dat... Ik geloof dat Enhan is nu wel echt goed fout. Maar of hij nou heel erg goed was, daar heb ik ook altijd mijn twijfels over. Dat ja, nou, dan denk je, er is altijd wel een smetje aan. Niks is zo schoon. Nee, precies Of dat. er is wel een smetje nee Ja, zelfs van jou is wel een smetje. Zo is het ook <laughs> nog een keer. Ik? Ja. Nou ja, ja zeg. Nou, als we het over smetjes hebben. Donald Trump, ja. je klikt hem al aan. En gisteren op het nieuws hoorde ik ook alweer dat hij, oh, hij zo aan het uh, dalen in de peilingen natuurlijk. Al die uitlatingen die hij heeft gaan zo stoppen. En dit was te verwachten dat er nu <đầu> heel veel vrouwen komen. Die gaan zeggen, ja, hij heeft me ook lastig gevallen. Oh. En dan zie je een vrouw van 75 dat ik denk van, echt waar? <tang cervelli> heeft hij jou lastig gevallen? Wat een ik. En dan horen wij als mannen te zeggen, hey, heb je er niet van genoten? Dan heb je al even tijd. Maar dan is het vaak een vrouw van 30 jaar geleden. Oh, wacht even, dan snap ik het wel. Ja, ja, ja, ja dat ja. snap ik wel. Ja, ja. Nou, het mooie is, er is dus een keten. Ja? Een, een, een, een, een uh, taco-keten heeft dus een foto van een taco-gerecht op Instagram gezet. En daar stond bij, wat als Donald had gezegd, grijp maar bij de taco. <laughs> Variatie dus, he, van grijp maar bij de pussy. Maar uh, ja, dit heeft dan weer heel veel verontwaardigde re reacties gegeven. Keten heeft het bericht verwijderd. Maar de mensen blijven, blijven wel uh, hun verontwaardiging uit over het feit dat Lacardite een seksueel getinte uitspraak... ...heeft gebruikt om eigen producten te promoten. Oh, ze zijn oh. ook weer heiliger dan de pauze. Hè? Oh ja, dat is wel, wel ja. leuk om... Uh, maar goed, uh, ja, nee, ik geloof dat... Hij kan het nu niet meer winnen. Hij, nee. hij kan het echt niet meer winnen, want... Het... Als je ook de mensen die normaal op hem stemmen, ook die haken nu ook allemaal af. Echt mensen die heel veel geld hebben verdiend. denk ik van, Wauw, ik moet met Donald Trump zijn om mijn, om mijn uh, geld te beschermen. Ja, hij zegt nu hele raar. Ik denk dat ze denken van, nou, we weten in precies waar we aan toe zijn met hem. We gaan dan nou toch maar naar Hillary Clinton. Ja, dus nou, ja het, is nog een, uh, het is een het is gewone race misschien wel voor Hillary. Nog een paar weken, is het niet ergens begin november of ja, zo? 7 of 8 november ja, dacht ik. dacht ik ook. Dan is het, uh, nou, dat ik al ben heel van. benieuwd. Ik ben ook erg nieuwsgierig. Het zal wel bijzonder zijn, een vrouw aan de top. Nou, zeker weten. In andere landen gebeurt het al. Het wordt tijd voor Amerika. Dames en heren, nieuwsday van de Kings of Leon. Hier even een rukje van. Die oplaad heet Waste a Moment. De zee en zijn getuigen van het ondergaan van de zon. We zitten op een rustig, verlaten strand. Fijne vrienden in Sanford. Goedemorgen, dit is Toepak Leef. That man says. We leven in een vreemde wereld. Oh nee, ze zingt. We leven in een vreemde droom. Tot je wakker wordt, je. Oh nee, wat er allemaal voor mee eigenlijk. The great communicators komen uit Nederland vandaan. hebben ja, pas lijkt natuurlijk een video draai doorgezien. Ja, dan word ik altijd weer getrinkt. Kijk, wat hebben ze nog meegemaakt? gemaakt? Dit was een van de laatste platen. Het heet uh, uh, Great uh, Big Ideas en daarvoor de nieuwe single van The Kings of Leon hier. En de staat er morgen The Walls Came Tumbling Down. Er zijn, er zijn een aantal broers die komen uit Nashville. Tennessee. Daar komen ze vandaan en ja, ze afgelopen week hebben ze een nieuw album gepresenteerd. En Dit was uh, uh, Waste a Moment. Dat is de nieuwe plaat. Twintig minuten over acht. Een langzaam wakker wordende Zandvoort. Wij zitten tegen je aan te ouwenelen. Hopen een hoop zaken in de krant te lezen. Onder andere lezen we dat het beveiligingsorgaan uh, uh, rond de Koninklijk Huis niet helemaal uh, uh, goed geregeld is. Ja, het paaltje van de kapster. De kapster oh, ja, heeft dat... de auto in de... In de, in de in de kreukels gereden. Dat klopt, ja. Dat kwam op uh, internet afgelopen week. Maar ook vandaag groot stuk in de krant te lezen. Dat er heel veel onrust is bij de beveiligers. En dat er ook een beetje vriendjespolitiek is. En dat er met dienst auto's waar normaal in de oranje worden vervoerd... ook uh, huisbezoekjes worden gedaan. Ah, okay. De ene beveiliger neemt en de auto van mee naar zijn oma. We en en streetfights, even... dat ze met die auto's... Uh, zo? Dat, dat, dat ze ook toch gewoon weer kunnen, zeggen. Ja, goed. Ja, dat is toen in Greece, hè. Dat ze dan onder zo'n tunnel en allebei wie het snelste gaat. In <laughs> Greece? In Greece was dat heel lang geleden. What the fuck, man. Dat is echt heel lang klein. Over, hè? Ja, maar hij is een paar keer herhaald, pas geleden. Oké, okay, vandaar dat hij nog... Ja, politie kijk, gezien. weer natuurlijk, hè. Nou goed, uh, uh, een gegeven moment hebben ze een apparaat oh. gevonden, een van de dienstenauto's. het was een uh, uitpeilapparaat, een GPS. En toen raakten ze helemaal in paniek. We, we, waar komt dat toen Wie is ons aan het volgen? bleek dat een andere gedeelte van het beveiligingsapparaat van ja? de, de beveiligingsorganisatie, die had dat ding vergeten weg te halen. Dus oh. paniek. Onderling, terwijl, nou ja, die goede communicatie. En ook de een trekt de ander weer voor. Dus, dus ja, het is echt een puinbak, een puinbak. En daarbij komt nog een keer dat uh, Willem-Alexander, dus, aan het van een belastingvoordeel heeft. Ja, oh, dat is nou, ook nog iets. Dus die, die wil ik ook niet. En dus is hey. bij hem ook dan heel veel. Dan denk ik, wij zijn van die armoedzaaitjes vergeleken bij hem. Ja. Ik bedoel, wij, wij, wij verdienen misschien iets wat hij misschien in anderhalf dag krijgt. Wat was het ook, al, Amalia? Zou uh, 4000 euro per dag gaan verdienen of zo? Ja, zoiets. Als ja. 18 werd, zo, is ja, het En zelf een miljoen. miljoen per We gaan nog even op Want we willen toch wel even weten hoe erg het is. Maar toch? goed, we hebben, hebben Willem-Alexander gevraagd. Rut is even geweest. En Willem-Alexander zei. Uh, ik, ik wist wel niks. Hij wist helemaal van niks gewoon. Hij zegt: joh, ik, we krijgen niet elke maand gewoon ons loon overgemaakt. Ik weet niet hoe het dan gaat. We staan in een envelop. Zoals ik vroeger ook werd uitbetaald. Gewoon ja. een op. Joh, we moeten weer eens wat afrekenen. Hier, heb je weer een. Ja, de rest wordt, en de rest wordt gewoon betaald. Of ze verkopen een schilderij, dan <kijkt> krijgen ze ook geld binnen. Ja, vind ik dus, ook. Nee, maar goed. dit zijn wel uh, dingen die consequenties hebben. Dat op een gegeven moment... Uh, krijgt misschien wel zo'n uh, groot onderzoek van... Uh, Willen wij het Koninklijs? Ja of nee? Een referendum. En ik ben bang dat, het dan, uh, dat dan echt heel veel mensen naar de brievenbus gaan. Dat denk ik wel. En dan ja. uh, wordt het wel een beetje spannend voor uh, Alex en Max. Ja, precies, of ze nog mogen blijven. We ja. denken van... Ja, ja. hoor. Tot ziens! Ik vind ze leuk, maar nee, nou, de Kardashians... Die, die krijgen geen geld van de staat, maar die zijn ook hartstikke rijk geworden. En die vind ik veel dus leuker. Ik denk dat Max dus wel uh, zeker haar eigen broek op kan houden. Ik denk het ook wel. Ja. ja. ja. En uh, zeker die Kardashians, is dat die, die vrouw met die hele grote kont? Ja. Wow. En uh, die was laatst dus beroofd oh, ja. in Parijs. Maar, dat was maar eens... die liep ook altijd met haar Blink Blink te show. en ze had iets van 8 of 10 miljoen dollar aan juwelen bij zich. Ik denk van ja, uh, je vraagt er wel een beetje om. Maar ze is vastgebonden en daar hebben ze ook al een video gepubliceerd oh, op, over oh, hoe je op, los moet ik raak, maken. Ik raak, ik, raak je helemaal, ik raak helemaal in de moed vastgebonden. Hebben ze haar vastgebonden? Ze van, ja, ze werd in de badkamer gevonden. Oh, dat gevonden? Ja, <laughs> ja oké. Okay. Zonder al haar sieraden. Oh, en ook, oh, had ze ook nog wat aan of niet? Nou, dat denk ik wel. Oké, okay. <laughs> ja, goed. Ja, het schijnt ja, ja, wel al... Je hebt wel van wat te zien, maar ik denk dat een de heleboel mannen inderdaad wel hebben van. Oh, wow. Weet je? Is het toch wel gefilmd? Hè? Want dat moet wel hebben op haar site. Alles moet wel gefilmd blijven. Want anders uh, geloven we er ja, Als je het mee van. zit, had ze natuurlijk wel een kamer uh, ja. die aan het rollen was Mag mijn linkerhand vrij blijven? Dan kan ik het wel blijven filmen als jullie me vastbinden. Ja. <lacht> anders heb ik geen like straks. Je mag wel overal aankomen. Het, schrijft, uh, wel, het komt nu weer naar buiten dat het allemaal in scène is gezet. Omdat ze namelijk ze hadden gigantische schulden. En het, vlak voordat ze beroofd werd. Of dat ze, bij haar werd ingebroken. Heeft ze nog uh, alles een beetje geshowt. Dus uh, dat zijn nog een beetje de verhalen. Wat heeft ze geshowt dan? Nou, wat ze allemaal had. Oh, nee, niet dat... alleen die grote kont, hè? Niet alleen die grote kont. Ja. ja. <laughs> Jij. Oh. Ik denk, ja, ja, ze zit, ze loopt de hele tijd de show met haar lijf. Hey. Zijn er zijn echt de mannen worden daar inderdaad helemaal stil van. Ja. Stil van verlangen. Alles oh. laten zien. Ik wat de fuck, nou, daar moet ik bij inbreken. Ze oh, heeft het uitgelokt. Ja, met haar billen heeft ze uitgelokt dat ze beroofd is. Zoiets moet ik ja. geweest hebben. Ja. Straks de Sandvorsen berichten, <laughs> die zitten uh, ook nog hier uh, ergens op een lijstje hebben die uh, genoteerd. Ja, wat gaan we doen? Oh ja, ik moest even stemmen om het op elkaar te krijgen. Dit is echt de voor woorden. En dat kan je ook verwachten in de zaterdagmorgen. Drollige muziekjes. <laughs> je moet het videoclipjes bekijken. Ik heb het over de Lemon Twigs. boom? Lemon Twigs. Een takje. These Words. Ja, dus wat ik wel zei, ze zijn een beetje apart komen uit uh, Long Island, New York. Ze, noemen, ze worden ze genoemd. Hoe, hoe ze worden ze genoemd? De psych, De Lemon... Uh, uh, kijk, Psych tieners worden ze genoemd. Uh, psych tieners Teenagers Psych tieners En uh, ze hebben een uh, debuutalbum uit en het heet dus... Hoe uh, uh, heet dat in godsnaam ook? Ik ben helemaal weg... Uh. Maar ik vind, het, ik vind het wel leuk. Het heeft een beetje iets weg van... Die muziek die bij die slapstick-filmpjes gedraaid werd. Ja, ook ja. <laughs> dat is af de achtergrond. Er zit, er zit er nog een videoclipje bij. Ik denk: waar gaat dit nou weer heen, jongen? Als ja. uh, 18e-eeuwse uh, 18 personen zijn ze verkleed. En dan lopen ze op een, uh, ergens op een vier lopen. Dan gaan ze zwaardvechten. vechten. Nou, het is echt, het raakt, gaat alle kanten gewoon op. Maar goed, de Lemon Twigs dus en These Words. En het grappige is: ze komen naar Nederland. Mocht je denken, nou, ik bel erg nieuwsgierig naar de gig die zijn gegeven 24 november in Amsterdam. De O2301. Oh. Goed. Die kende ik niet. Maar goed, ik ben ook niet zo in de zalen... die, al, uh, die uh, wij allemaal uh, muzikanten kan zien optreden. Maar goed, dus dit is uh, van een uh, debuutalbum. Limen Twigs. Goed, wat heb je allemaal voor uh, geinige dingen weer verzameld? Nou, ik vind dit wel een heel bijzonder bericht. Er is er een... Duitsland is op de veilingsite eBay een baby te koop aangeboden voor 5000 euro. De politie in Duitsburg heeft nu onderzocht wie Maria te koop zette. En het gaat om een telf uit een vluchtelingengezin... dat al een jaar in de Bondsrepubliek verblijft. En het internetgegevens blijkt volgens de politie dat de advertentie is verstuurd... via de internetaansluiting van de 20-jarige moeder en de 28-jarige vader... die samen met hun kind in duitsburg Rijnhausen wonen. Maar ook uh, familieleden en buren konden de aansluiting gebruiken. Dus dat is toch de vraag of het een geintje was... Maar eBay heeft dus zelf uh, uh, de advertentie verwijderd... en de autoriteiten uh, gewaarschuwd. Maar het idee inderdaad, hè? 5000 euro. Wat is een mens nog waar tegenwoordig? <lacht> oh, kijk, maar een leuke foto erbij. Gebleurd. Ja, gebleurd. Ja, hey, nee, ja, leuk. Maar willen we een gebleurde baby? Nee, nee, nee dat echt. is... Uh, ja, goed, ja. Grappig om dat te bedenken. <lacht> ja. je bent, ik te kijken wat het oplevert. Je weet het nooit. Nou ja, ja je, je hebt gewoon niks. En uh, baby's die komen ook misschien met een beetje... massa vanzelf. Dus... Uh, oh! Uh, Oké, okay, dus jouw ervaring, dat baby's een beetje vanzelf komen. Ja, ja, bij mij ja. wel. Oké. Okay. Okay. Oh. En bij mijn moeder ook. Die kreeg er negen. Negen? Ja. Oké. Okay. En dan denk je van, ja, het is weer een. Ja, ja anderen willen ze graag. Ja, schuif ze op. Het is handel. Schuif, deze moet er ook nog bij. Wat, hier en Ja, dus de, de, de, de, het uh, stijfselkissie is vol, hè? Je had toch het liedje van uh, ja, Tante Riek ja, die vorige Rieke, week daarin ja, was? Ja. Mijn Wichy was een stijfselkissie. Ja, meer was er niet. Nee. nee. Het, uh, ja, hoe je het ergens plaatsen. Ja. Goed, straks de antwoordse berichten. Even wat later dan normaal. En dan mag ook wel nog het draaien. Eens even de nieuwe single van Bad Hart: Batman. Punch, junk, street punk playing with a speed bump, laughing at the dice in the box. Big wheeled, high heeled, banging on the ball field, chewing on good rocks slingshot cold cock landing on a rooftop waiting for the turkey parade Black jigsaw chicks are betting on an outlaw picking at a purple I've <laughs> Weth Hart heeft de nieuwe plaat uit. en Dat kan je er ook verwachten. Trouwens niet of dit de nieuwe single is. Uh, dat dacht ik, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Goed, het is een leuk stukje op de laatste CD. En daar zou we wat meer van horen. Goed, het is alweer uh, half uh, geweest. Dus dat is dan tijd. Nieuws uit Zandvoort. Ja, precies. Dat is het. het is uh, vier minuten over uh, half uh, negen. Negen, ja. Start en, uh, hier een achtergrondmuziekje. op woensdagmiddag is ja? de politie in een woning aan het kerkplein drie aanhoudingen verricht. Het drietal was in de woning op het kerkplein bezig met het inrichten van een hennebekwekerij. Hey, dat is bij ja. mij de vloed bij. De politie kreeg melding dat, uh, dat, er, uh, dat een henne staat zo mooi dat een in wording in een woning bezig zou zijn. Hoe Hoezo weet je ze een dat? kan niet kan niet bezig zijn? Er waren mensen die je aan het installeren en toen ze gingen, betroffen ze in de woning al ventilatiebuizen, transformatoren en andere benodigdheden aan om een uh, hennenpekerij uh, te maken. Ook al waren, ook waren de muren en het plafond al voorzien van isolatiefolie. Nou, de goederen zijn in beslag genomen. Drie mannen zijn dus aangehouden. Een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. En twee Amsterdammers van 26 en 45 zijn aangehouden... en in verzekerde bewaring gesteld. Oh, dat is Politie is een onderzoek balen. gestart. Oh, dat is balen gewoon echt. Heb je bijna klaar? Heb je nog helemaal geen cent verdiend? Nee. Heb je nee, duizend euro uh, ja. geïnvesteerd? Heb je een hele dure woning ja. aangetrokken? Dit waren de initiële kosten. Dat zijn de kosten om te beginnen ja. met iets te gaan maken. Okay. Ze ja, hebben nog dus... geen break-even point bereikt. Helemaal nee, niks. helemaal niets. Oh. Gewoon. Ja, jongens, sterkte gewoon. Ja. Ja, binnenkort gaat de regering het zelf vertelen. En nu worden die gewoon nog opgepakt. Ja, het is ook allemaal een beetje raar hier in Nederland ook. Goed, in de maand uh, oktober is het bronstijd. Onder honderden damrekken. Uh, rekken? Nee, damherten in de Amsterdamse Ik Denk aan een gebied. lamsrekje. Oh. Zo'n eten. Oh, zo wow, lekker, lekker. hou <laughs> ja. De eerder van dit unieke... Paaringsritueel Zandvoort wordt dan wild. Oktober wordt zandvoort wild. Daar is de Zandvoort Goes Wild. Organiseert VVV Zandvoort. Iedere donderdag, zaterdag en zondag om half vier brulwandelingen. Beurwandelingen. We moeten ah. al even kijken hoe ik het uit moet spreken. Ja, het is heel raar geworden, dat burlen. Ja, ik heb het ook wel eens pas even dat je het luisteren ja. op, uh, op internet. Maar goed, uh, in de herfstvakantie worden er op dinsdag, uh, woensdag en donderdag dus speciale burlwandeling voor kinderen georganiseerd. Het is een leuke bezigheid. Ik denk misschien moet ik even deze kant op komen. Dus, uh, je ja. moet wel heel vroeg op, hè? Nou ja, heel vroeg. Nee, half vier. Half uur middags. Oh, middags. Ja, ja, smiddags ja. ja dan gaat het. het weer donker worden. Maar ochtends, ik ben een keer... Ja? vroeg gegaan. En het is toch wel heel bijzonder, want je hoort dan echt dat gekletter van die, uh, die gewijen tegen elkaar. Ja. Hè, als ze aan het, uh, het matten zijn, weet je wel? Echt, dat stort op elkaar ja. in. Ja, Ongelooflijk. Zeker. Goed, andere bericht. Uh, ja, afgelopen 11, of, uh, 11 oktober heeft dus inderdaad de regenboogvlag gewapperd aan het raadhuis. Eh, eh. Eh, hè? Zoals ja. ieder jaar heeft het college deze weer uit laten hangen. Dat is volgens mij pas de tweede keer. Want het was natuurlijk nationale coming-out day. En uh, ik heb hier nou ook gezien wat, uh, wat die ah. kleuren betekenen. Hè. Roze betekent seks, rood leven, oranje geneeskracht, geel zonlicht, groen natuur, turquoise is magie, ja, die... uh, serenheid en violet karakter. Blauw is serenheid en violet karakter. Nou, hoe mooi is dit? Oké, okay, ja, ja. ja, ik zie alleen, acht, alleen maar die rode kleur altijd. Die rode kleur? Ja, nee, wat is, ik vind hem wel mooi. Oh, wacht, dus zijn we zijn even bezig momenteel. Hoor. Ben je aan het beurlen? Ja. Oh. Ik ja, geloof het wel. Uh, 20 oktober organiseert VVV een nog een andere activiteit, namelijk uh, de Wild Drive-In Bioscoop. Dat is een open, uh, open, uh, open lucht waarbij je vanuit de auto twee topfilms kunt bekijken. Het geluid van de films wordt dan uh, via de autoradio luisteren. Als je dan geen autoradio hebt? Ja, dan krijg je zo'n speaker misschien in jouw auto. Oh, ja, Goh, dat zou ook nog kunnen, maar dat moet je even overleggen. Ja, ja. En de kaarten zijn 20 euro per personenauto. En uh, er wordt een film getoond. Ik zit even te kijken. Oh, dan moet je even kijken op Facebook. Oh, Jungle Book zie ik hier staan. En uh, nog een andere film, Zootropolis. Dat is een Nederlands gesproken film. Oké. Okay. Nou, leuk. Ja, leuk, 22 oktober, dus. Ja. De andere Stanfordse berichten of? Over... Ja, nou ja, we gaan, we gaan straks toch even vertellen wat er allemaal voor activiteiten zijn dit weekend. Oh ja. En, uh, en over uh, meneer Temes, zijn nieuwe boek? Maar uh, ja, ja, ik okay. ben benieuwd. Doen we straks dan. Ja. Gaan nou, we eerst even een uh, moppingmuziekje aan met Rijden. Pentogram, ik vind dit goed. Er zit een drive achter in de tekst. You don't get me high anymore, excuse me. En de mooie tekst. You don't get me high anymore. Nee, het is, het is duidelijk. Het is helemaal klaar. Het is helemaal duidelijk waar het over gaat. Echt. You don't get me high anymore. Ik vind het een leuke plaat, dit. Pantograms komen uit Engeland vandaan. En ook deze plaat. Nee, het komt uit Amerika vandaan. Sorry. Ook deze plaat kan je horen binnenkort. 10 november speelt deze band in Nederland. En dan wel in de Bitterzoet in Amsterdam. Precies. Mag je het leuk ah, uh, okay. vinden. Goed. Het is de zaterdagmorgen. Hier bij Toebak leeft op de radio. En we hadden vandaag verwacht dat we compleet zouden zijn. Maar helaas. Hij moet nog even bijkomen. Hij heeft ook een nieuwe vriendin. Daar gaan we natuurlijk de hele tijd met pesten nu. Dat is nog ja, een leuk van Facebookpagina. Je kan natuurlijk alles even lezen over de nieuwe ja, vriendin. Nou ja, ik kan kan ook ze ook bij zijn de club die, of niet? Het kan ook zijn dat ze gewoon nog heerlijk uh, nu te luisteren naar ons aan. Oh, ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja, uh, dat is natuurlijk al. wel. Dat ja. zij denkt van, de, yeah, right, weet je wel. Wat saai. Wat saai. <laughs> wat is dat de Bejaardenclub waar je zaterdagochtend bij aansluit? Zegt Jan tegen hem. Ja, ja. Goed. ja, dan ben ik de naam ook weer kwijt. Dus die moet ik weer opzoeken. Ach, oh, ja. dus nou ja, okay. dat hoort ook allemaal bij de leeftijd. Dat vinden ik ja, allemaal kijk, niet uh, erg. Ja, Hier, ja groot. Dat er... blijft allemaal niet in mijn systeem zitten. Nee, ja, goed. Uh, goed. Nog even een leuke bericht in de krant. En dat zet mensen misschien wel aan om ook even wat bewuster in het leven te staan. Er is namelijk een jongen. Je heet Larry Groten uit Nijmegen. Hij is 28. En hij heeft binnen drie weken heeft hij al. 171 barmhartige acties ondernomen. En dat gaat dan van een, een briefje onder de ruitenwisser... met van, ik wens jou een dag met veel geluk. En dan kom je er aanlopen, daar ben je oud. Weet je, oh nee, oh, ik stond maar vijf minuten hier. En dan pak je het briefje denk je, oh wat leuk... Ik ben oh, wat lief van iemand. Of hij gooit briefjes door de brievenbus. Met ook zo'n boodschap van uh, veel geluk in het leven. Of wat hij ook wel doet. Hij leent een boek uit de bibliotheek. Doet hij dan een briefje van vijf ertussen. Dus de volgendegene die, uh, die het boek leent. Die vindt dan een briefje van vijf. Okay. Dus hij doet meer van die actie. Helpt mensen oversteken. Uh, pas geleden heeft hij burgemeester van zijn stad Nijmegen. Heeft hij een bloemetje gebracht. Oh. En dan zijn ze heel achterdochtig. Uh, maar ze weten, weten ze wie het is? Hij is anoniem. Nee, nee. dit is Lady, Lady Groot, Groten. Oké. Okay. Groot, ja, leden, groot. En dan komt u dus een bloemetje bij het gemeentehuis aan zegt beschikking. Ik kom de burgemeester even een bloemetje brengen. En, en u bent van, ik ben gewoon van mezelf. Oké, okay, wil, wilt u even wachten? En dan gaan ze het ook eerst helemaal uh, even, even, even natrekken. Even natrekken. Mogen u even scannen, meneer? Ja. Op, uh, en, dan wil u lui een bloemetje geven. Is heeft zet... u geen bomgordel om? Nee, dat soort dingen. Ja, dat kan ook. Ik ja. bedoel, tegenwoordig moet je toch, je moet, je moet niet wraakzuchtig zijn en niet agressief zijn, maar je moet wel met het onmogelijke rekening houden. Het onverwachte rekening houden. Dat is volgens uh, dat toen toch die serie van Kung Fu of zo. Oh ja. Van, uh, dat was dus uh, de, de boodschap. Van, uh, de, niemand ooit meer om te vertrouwen. Nee, je moet altijd het onverwachte verwachten. Ja, maar goed. Dus ja, wel het positieve dus verwachten eigenlijk. Dat kan, uh, het kan positief zijn, ja. ja. Dus uh, ja. je houdt open. Ja. Ja. Maar ja. wees op je hoede... En wees gewoon heel mindful. Wat er is gebeurd er om je heen. Huh? Dan kan je snel reageren op je omgeving. Oké. Okay, Tjaka. Oh, wat een idee. Goed, ik heb nog een uh, ik Zeg het even op de Facebookpag. kan ik het nalezen. Ja. Dat ik was het even helemaal kwijt. Ja, <laughs> precies. Maar dan moet ik helemaal zelf een artikel schrijven. Is ja. too, too much. Ja. Uh, er is uh, in Amerika natuurlijk die vreselijke orkaan Matthew geweest. Ja. Yeah. En uh, daar had een uh, kleinzoon. Die, uh, die heeft dagenlang niks gehoord van oma. Oh jee. En hij uh, had echt zo van jeetje. De politie was ook natuurlijk te druk om in actie te komen. Dus wat deed die jongen? Erik Olsen, die zegt, uh, ik ga gewoon Papa John's bellen. En dan denk je, wie is Papa John's? Maar dat is een pizzaketen. Die heeft ook een vestiging in Palm Coast, in de Florida. En daar woont oma Claire. Dus hij heeft een pizza besteld met de speciale voorwaarde... dat de bezorger hem moest bellen als hij aan de deur stond. Nou, en ze waren er binnen een half uur. En ze gaven haar dus gewoon een mobiele telefoon in de hand. En daardoor kon hij even met haar praten. En hij was gewoon heel erg blij. En oma Claire vertelde later dat de nieuwszender WWF-TV... Uh, dat ze wel even twijfelde of ze wel de deur moest open doen. Want ze had helemaal geen pizza besteld. Nee. Maar ze vond het wel heel erg leuk. Maar door, de, door Matthew was de telefoonaansluiting dus gewoon echt uh, al dagen afgesloten. Maar okay. ah, inmiddels doet hij het weer, dus dat is wel fijn. Oh, ja. Maar ja, dit was een leuke pizza-bezorging. Maar uh, ik zag toen, uh, toen ik dus keek, was er was nog een oude bericht. Dat is ja. wel een tijdje geleden. Maar in Mexica, Mexico, in Puebla, had ook een jongen pizza pizzacourier. Die kwam 40 minuten te laat bij een klant. En die heeft het met de dood moeten bekopen. Huh? Ja, hij werd geblinddoekt, met zijn hand op zijn rug... Gebonden, uh, gevonden door de politie. En een 22-jarige man bekende dat hij hem had geslagen... en vijf uur lang had opgesloten. En toen hij probeerde te ontsnappen... werd hij alsnog meerdere malen met een mes gestoken... waarna hij overleed. Jo Denk je gewoon een leuk bijbaantje te hebben? is niet leuk. Ik bedoel, als je de pizza niet lekker vindt, dan kan je ook gewoon even bellen. Ja, hij was te laat. Hij was te laat, die pizza. Ja, geef hem een klacht oh, dat hij ontslagen wordt. Oh, maar op, je... Niet te lang wachten met pizza, bestellen. Oh. Nee, nee, met brengen. Ja, dat ook. 40 minuten te laat kwam hij. Ja, maar goed, dan heeft hij al een paar uur met honger rondgelopen, die gek. Ja, ja, ja, ja honger doet veel met mannen, dat ja, weet dat ik. Ja, dat is echt... je ja, uh, ja. into a bitch, he, volgens al alle reclames. Ja. Even Snickers. Ja. <laughs> Toch dat? Dan ben je jezelf niet meer anders. <laughs> nee. Hoe, Hoe is het, is leuk, het leuk, is en lollig. Dat trouwens. ook leeft. <laughs> ja. Hoe het kertjes vijf. Bidens mijn Gathering joy to myself, wrecking my life. What oh, can't you find? is een band. En er bestaat eigenlijk maar uit één stuks. Eén persoon, het MC Taylor. En die heeft een nieuwe cd uit. En hier staat het op te vinden. De plaats... Tell her I'm just dancing. Zeker. No standing, only dancing, hè? Only dancing. Come on. En ook niet zoenen. Ik weet wel dat het gezond is, maar dat uh, doe ik maar even niet. Gewoon alleen dansen, bewegen. Dus, uh, goed. Ja, maar als je regelmatig zoen met verschillende mensen... Ja? Dan, krijg je, dan hoef je geen griepprik meer te halen. Oh, dus je bent Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Nou, ik heb wel heel veel cliënten die altijd een beetje in mijn nek hangen. En dan okay. zal hallig me in mijn gezicht hoesten. <kwijls> Oh lekker dan. Goeiemorgen. Oh ja. Oh, fijn, Goeiemorgen. Dat je, fijn dat je weer zie. Ja. Nou, gelukkig kan je ze zien. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die kunnen niet zo goed zien. En daarom is het vandaag. De dag van de Witte Stok 2016. Oké. Okay. En dat is een dag waar internationaal aandacht wordt gevraagd. voor het belang van het zelfstandig leven van mensen met een visuele beperking. En die Witte Stok staat dus daarvoor symbool. En er zijn dus diverse restaurants en cafés in heel Nederland. die dus een bijzondere menukaart uitreiken. Waarschijnlijk met braille, denk ik. Yes. En in Haarlem bezoeken ook een paar teams van twee personen. de horeca-gelegenheden aan de Grote Markt. En daarnaast is er in de Grote Houtstraat. in de nabije omgeving van. Optiek Hans Anders, kan het ook anders. Een informatiestand in combinatie met een ervaringsroute... onder begeleiding van een ervaringsdeskundige... Ja, of een medewerker van Koninklijke Visio. Nou ja Leuk is niet het woord, maar het is wel goed. Ja. Ik, ik werk met, uh, met blinde mensen. en Wij krijgen af en toe ook een, een, een, een noem halve studiemiddag... Daar om een oh, ja. te ervaren hoe dat is. En dan had jij hier toch mee moeten komen vandaag? Ja, eigenlijk wel. Maar, maar ja, je, had, je, had, je had het weer over het hoofd ik gezien. Ik had het over, over gezien. Misschien hebben we het op de <laughs> Ja. Ja, maar dit is ook, hè, want de fietsers... maar Het is best wel me Als je zo'n stok. Ik neem was een stok van die keer. Hé, hey, maar die stok. Ga jij maar even zitten. Dan ga ik met die stok lopen, ogen dicht. En dan moet je jezelf dwingen. om gewoon even door het gebouw heen te lopen. Hè, ja, met dat is hartstikke spannend. Een stok met zo'n wieltje eraan, zo'n balletje. En dan. Rrr, rrr, rrr, hele tijd in de weer. En ook echt heel brutaal over te gaan tikken. Dat je denkt, waar ben ik nou? En ook. <laughs> binnen in huis kan je het nog redelijk vinden. Maar buiten. Ah, dat is heel eng. Dat is eng gewoon. Dat je denkt, sta ik nu op de stoep of sta ik op straat? Oh, zijn oh. dit treinrails? Oh. Ja, geen idee. <laughs> En we kregen de opdracht om dan bijvoorbeeld... een uh, plakje ontbijtkoek even klaar te maken. Ja. Met boter, hè, dan graag. Want zonder ja, boter dat... vind ik hem niet lekker. Nee, maar ja, je tastzin... Ik, ik heb wel het gevoel... Ja? Ik weet niet of het zo is... maar dat als je, dat je, als je alles dicht is... dat je veel... je, je tastzin wordt sterker. Ja, maar dat duurt ja? wel even, hoor. Ja? Ik bedoel, als je braille voor je krijgt... Uh, ik heb het een tijdje geprobeerd... weet je, al die puntjes... en het is allemaal logisch op, opgebouwd... Uh, weet je wel... Uh, met die puntjes uh, A, B, C en weet ik veel... dat uh, de Maar u, u, het is zo klein... Dan moet je echt, ben je wel echt een aantal jaren mee bezig voordat je het goed kan lezen. Ja. Dus, maar het is goed om te ervaren om, om te zijn, oh, ja, dat, hoe het is om blind te zijn. Ja, ja. Nou, ik herinner mij dus dat ik op een gegeven moment ergens aan het eten was, en toen vertelde ze een man van, uh, dat hij een tattoo had. En uh, uh, waar? wij natuurlijk, hè? drie vrouwen. Ja. En dan zo'n uh, serveerdeur. Ja. Oh, waar dan? Ja, het ja, ja. is een gedicht en zo. Hij ja, staat op mijn lichaam. Zegt van, nou, van, nou, joh, weet je, we, we voelen wel even, want ja? we kunnen ook Brian zo. We yes. hadden echt dolle pret. En die man denkt, moet je met drie van die middelbare vrouwen. Nou ja, het we hebben wel ja. een hoop ervaring, zou ik zeggen. Op het ja, ja, precies. Het kan heel spannend kan zijn, heel hoor. heel spannend. Nou, goed, heeft hij zijn tatoeage uiteindelijk laten zien? Nou, hij, uh, hij heeft de tekst heeft hij op internet opgezocht en ons laten lezen. Waarvoor heb je een tatoeage als je me niet kan laten zien? Ja, nou precies. Wat is dit nou voor aardigheid. Nou, als je een tatoeage hebt, ik zo, je moet je hem laten zien ook. Ik, zit ook al, al, al weken. ik heb nu eindelijk een tatoeage bedacht die ik wil op ja? mijn arm, oké. Okay. Ik wil eerst een fiets omdat ik heel veel fietsen maak. Ja. Toen dacht ik zo, nee, ik ben eigenlijk van een broodje. Ik heb altijd een broodje met als. Eigenlijk wil ik gewoon een, een bruin brood, boterhammetje, zo'n sneetje wil ik op mijn arm laten tatoeëren. Gewoon een broodje. Dit moet niet te moeilijk zijn. Dus ja. nou, als ik dan ergens word gevonden, dan denk ik zo, oh, hij moet ik ja gewoon... Of je maakt een soort tattoetje, dat net lijkt alsof er een hapje uit je genomen is. Dat vind ik nog veel leuker. Oh, dat vind ik luguber, hè? <laughs> Een keurig hapje. En dan met een clown. Als ze erop lopen zeg Ja. precies. Maar goed. We hebben even eens plaat. hoort een introductie. Ik was hem al even vergeten. Het gaat over de AM radio. En als je het voorstukje hoort. Dan hoor je dus een stukje uit een cruising LP. En dat zijn LP's uit de jaren 50 en 60. Van Amerikaanse radio. Als je daarin geïnteresseerd bent. Dan moet je er eens naar luisteren. Cruising LP's. Dus dit is dus AM radio. KHJ Los Angeles. Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recordings. Thanks Listen to the AM radio, dat deden we vroeger nog wel. Had je namelijk ook de radio 3, of heel veel 3, maar zijn toch op de AM 747 te uh, ontvangen. Dat is al jaren niet meer zo. Echt, het is helemaal klaar. Iedere wat je kan ontvangen op de AM is volgens mij nou. Uh, uh, uh, Radiozons uit het buitenland. Vaak dat je denkt, waar komen die vandaan? En misschien ook nog Radio Team Gold volgens mij. Die kan ik nog op AM ontvangen. Maar verder is het echt helemaal stil op de AM. En binnenkort is het ook op de FM ook helemaal stil. Want dan hebben we gewoon digitale radio. Alles ja. digitaal. Ja, ik vind, ik vind, er moet een bakkie blijven. Een bakkie? Ja, je echt ja, gewoon, eh, ja een breekie breekie breekie breek. Het is wel. Je, je wordt gewoon kwetsbaar. Dat je inderdaad alles alleen maar via internet hebt. Ik heb nog steeds een beetje het uh, idee van om uh, uh, um te preppen. Stel je nou voor dat inderdaad alles weg is. Wat? Geen elektriciteit meer. geen. Oké, okay, geen... maar ja, dan heb je ook geen AM radio meer hoor. Dan heb je niks. Nou, dan kan je gewoon, gewoon zenden. Dan kan je gewoon zenden. Maar je hebt toch ook stroom nodig en zo? Dan breek je, Ja, dan kan je nog met een zonnecel doen. <laughs> ja, ja. Digitaal kan ook, volgens mij wel. Nee, goed, ja, altijd, je, bedoel, je wilt het ook eens een keer zonder kabeltje doen, bedoel je? Ja. Maar nee, goed, het, uiteindelijk zal het ook wel in de lucht digitaal zijn. Ik heb er eigenlijk nooit zo in, in verdiept hoe dat nou precies werkt. Ik moet zeggen dat ik in de radio de auto in de radio altijd een groot drama vind. Om een goede ontvangst te krijgen van radio verschillende radios, want ik denk van jezus, weer geen goede ontvangst, weet je wel. Dus ik zal wel blij zijn als het digitaal wordt. Dat je gewoon radiostations ja, goed kan ontvangen. Ja, maar in de tunnels is er ook niks dan. Want we uh, nee, okay. moeten ze allemaal routers in die tunnels zetten. Ja, nee. ja, uiteindelijk zat iedereen door uit over op wifi in de auto. En dan ga je gewoon in de auto ook gewoon niet meer radio luisteren. Dan ga je gewoon niet programma luisteren waar wij thuis ook gewoon al luisteren. Dus ja. dan gaan we die kant gaan we gewoon terug op. Het ja, is goed. niet meer speciaal om auto te rijden. Het is juist zo lekker. Okay. in de nacht. Oh, die, oh dat, je, dat je verrast wordt en dan door de. One Night the DJ saved my life, hè, with a song. Oké. Okay. Ja, die van wat. Goed, daar nog eens tijd. Yes. Nou, zeg. Yes! Echt, daar word ik helemaal wild van, gewoon die plaat. Last ja. Night the DJ saved my life. Nou, prachtig. Yep. Kijk, er is nog een bericht dat uh, de Italiaanse zakenman Belvin heeft een, voor 8 miljoen euro een nummerplaat gekocht van het golfstaatje. Yeah. En uh, dat het nummer was een D5. Het schijnt dus dat hoe kleiner het nummer, hoe meer ervoor betaald wordt, want uh, er heeft ook iemand voor de nummerplaat 1 in Abu Dhabi betaald. Heeft hij nog veel meer betaald. 52 miljoen dirham in plaats van 33 miljoen. Dat was ja. dus 8 miljoen. Dus het zal 12 miljoen zijn. Hartstikke. Je, je kan het, het er gewoon één laten maken. Dan zet je hem gewoon op je auto. Doe hoor. Okay. Nou, we spreken je zo in het tweede gedeelte met <laughs> het radioprogramma. Met de overzicht van wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.